Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen bij een explosie van een vrachtwagen gevuld met brandstof. Lokale autoriteiten melden zeker 60 doden. De vrachtwagen kantelde door onbekende oorzaak. Mensen probeerden de weglekkende brandstof af te tappen, maar toen ontplofte de wagen. Onder de doden zouden ook meerdere kinderen zijn. Tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Nigeria. Als morgenochtend het bestand van kracht wordt tussen Israël en Hamas... wil de VN meteen op grote schaal hulpgoederen afleveren in de Gazastrook. Dat zegt het hoofd van de Wereldvoedselprogramma tegen de BBC. Ze noemt het belangrijk dat de organisatie ongehinderd en veilig zijn werk kan doen. Aan de grens staan veel vrachtwagens met levensmiddelen klaar. Volgens de VN sterven er in de gazastrook mensen van de honger. In de eerste fase van het bestand worden 33 gijzelaars geruild tegen 1900 Palestijnse gevangenen. Een aantal van hen zit een levenslange straf uit voor moord.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 Op de 500 meter kwam de 23-jarige Nederlander met grote voorsprong als eerste over de finish. Op de 1500 meter won hij van Sven Roes en de Belg Stijn de Smet, die gedeeld tweede werden. Het weer. Vanavond wordt het opnieuw mistig. De temperatuur daalt vannacht tot iets onder het vriespunt. Morgen begint grijs en mistig. Later in het oosten wat kans op zon. Het wordt dan maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 There. It's my- Jan Biegel en uh, lelijke Linda En uh, ja, ik zou zeggen Welkom, we zijn er weer Na een aantal weken uh, Ja, het ziek, uh, ziek te zijn geweest Gaan we weer uh, vanavond lekkere plaatjes draaien En we gaan weer wat mensen bellen En uh, ja, wie dat dadelijk is dat, uh, dat hoor je zo We gaan eventjes uh, verder wow, Ja, het wachten. Ik lig er wakker van Ik wilde jou niet tijd. Komt het dan ooit nog goed? Ik herken mezelf totaal Ik ben helemaal van slaap Geen handel voor verdriet Ik hoor niets meer van je Schat, het is zo stil Die lichter is niet waar ik wil oh, baby Hier staat een man Met een gebroken hart Het vond mij allemaal Oh baby Where is the love we used to know Where? Ja, ah, geweldig nummer. Hè? Where is the love we used to know? Ja, dat was hier dan Django Wagner in uh, The New Timeless in uh, Where is the Love? Ja, geweldig nummer. Hey, um, ja, we, we zijn toch lekker bezig. Dus uh, we gaan lekker naar uh, Karel, uh, Karel G. Karel G... Ja, Carol G. Plaatjes. Vullen geen raadjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Mm, Op die gooien hier. Entertainment for you. Hey, ayarte. Hey, Aparentemente estás contenta, estás feliz. Besando la je hey, así como antes me besas a mí. Te parte me le denk eens Ik ben heel erg blij dat ik hier ben. Ik ben heel Ik En ze hadden het over Amagora. Ja, en daar we toch lekker bezig zijn. Blijven we eventjes lekker in die trance. En uh, we gaan naar Mario Eddy en Mi Corazon. Alleen maar hits. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hits. Wow. Entertainment for you. just like a river a river of joy it will get you no matter if you are a girl or a boy let your songs Hallo, hier uh, bij CFM Entertainment for You. Tot de klok is van 7 uur. Mijn naam is Frith Heij. Goedemiddag nog. Ja. En aan de telefoon hebben we Maurice Groeneweg. Maurice, een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het nu met je? Ja, het, kan, het, het kan altijd beter. Ik ben op dit moment uh, zelf wat behoorlijk wat grieperig. En uh, ja, lekker te kouden, dus het klinkt lekker naar zaal. Mijn ogen zitten dicht en al. Ja, en met het vrouwtje gaat het ook niet helemaal lekker, dus we zitten een beetje in de lappen, man, op het moment. Ja, ja, dat, euh, <laughs> ja want eigenlijk zou je aanwezig zijn vandaag hier, ook, maar dat, uh, ja, op deze manier... Uh, we doen het gewoon volgende keertje over en, uh, je, we, we hebben de telefoon gelukkig nog. Jawel, maar ik kan je in ieder geval wel vast geloof we de volgende keer als ik langskom, dan neem ik gelijk wat lekkers mee. Ja, lekker, dan houd je aan. <laughs> ja, toch? Ja. hey hoe is het uh, met je nieuwe single? Ja, maar mijn nieuwe single gaat wel lekker. Ik krijg een uh, hoop leuke reacties binnen. En uh, daar ben ik natuurlijk sowieso heel erg uh, blij om. En uh, ja, hij doet het uh, op zich best wel lekker. Ja, want we hebben het over uh, ja, een, eigenlijk een koffer, een maar dan in het Nederlands. Ja. Uh, getiteld Mijn Lieveling. Ja. En uh, hoe lang is die uit? Een weekje of uh, vier? Even kijken, hij is uh, 13 november is hij gelost. Oh, iets al. Er zijn twee maandjes onderweg. Ah, Oké. Okay. Ja, en dan gaat, uh, ja, zo te zien uh, wordt hij lekker gedraaid in ieder geval. Ja, nou, daar ben ik natuurlijk alleen maar blij om. Ja. Hè? Want als hij niet gedraaid dan zou zou hij niet goed lezen. Nou ja, wij gaan hem dadelijk ook draaien natuurlijk. Zo, ja, Sowieso natuurlijk helemaal top. Ja. Hé, hey, en, uh, ja, ja hoe, hoe is het ooit bij jou begonnen dat zingen? Nou ja, mijn ouders die waren uh, 25 jaar getrouwd. En uh, ja, ik wist me god niet wat ik die mensen cadeau moest geven. Dus ik ben nog 17-jarig prikkie toen de stage nog, om uh, <laughs> maar even zo te zeggen. Ja. <laughs> Sorry, excuus. Uh, Ga uh, Ja, ben ik uh, iets, iets ludieks gaan bedenken om, uh, om uh, ja, te gaan zingen voor mijn ouders. En uh, ben ik op mijn zolderkamertje gaan uh, liedjes in gaan studeren en doen zonder dat mijn ouders het wisten. Ja, en ben ik eigenlijk op, uh, op Normaal de Suprem uh, heb ik tegen mijn ouders gezegd, uh, ik ga voor jullie vanavond uh, wat liedjes zingen. Nou ja, dat vonden mensen uh, ja, toen al uh, leuk klinken. En toen dacht ik nou ja, op zich smaakt dit voor mij ook wel maar meer. En ben ik eigenlijk uh, ja, daar molen ingestapt, om het ja. even zo te zeggen. En uh, ja, mezelf natuurlijk ook gaan verbeteren, hè? want uh, als ik mij nu hoor en dan uh, het verschil van toen, nou, dan zitten er. Bon, ja. Maar vanuit daaruit zijn we eigenlijk verder gaan werken en uh, heeft het me uh, ja, gebracht tot waar ik nu ben eigenlijk. Ja, want uh, uh, ben jij uh, ben jij een, uh, een beetje een jukebox fan zeg maar, de uh, oude nummers? Ja, ik hou van uh, zelf van oude muziek. Ik ben ermee opgegroeid door mijn ouders. Ja. En uh, ja, ik ben zelf uh, een wijs fan van de, van de oude muziek geworden eigenlijk Ja, en, en gaandeweg uh, met je leeftijd, jij ja, ja, dan krijg ik dat. En uh, ja, ja, ik ben daar pas uh, 32, dus ja, kun je nagaan. Uh, ja. Ik heb nog een hele weg te gaan, maar ja, ik, ik uh, ben een voorliefde gaan uh, Er is een voorliefde gaan ontstaan voor oude muziek. En uh, ja, dat probeer ik eigenlijk een klein beetje gaandeweg ook in mijn repertoire mee te nemen. Met, uh, met zingen uiteraard. En uh, ja, hij uh, is er eigenlijk ook voor geresulteerd dat ik natuurlijk nu een... een, een, een ja, Totale andere ja. cover uitgebracht als uh, wat ik eigenlijk normaal gesproken doe. Maar ja, dit is wel waar ik me eigenlijk in thuis voel. Ja het, is, ja, het is gewoon echt een uh, jaren 60 rock and roll nummertje. Eigenlijk ja. in een nieuw jasje gestoken moet je zo, zo, zo moet een beetje zien. En ja. in eigen taal gezongen, natuurlijk. Maar ja, ja daarom zeg ik ja, als, uh, eh, als mensen denken van uh, jukebox, ja, dan bedoel ik dus de jaren 60 uh, muziek mee. Ja, jaren 60 en een beetje de jaren 70 natuurlijk. Dat hoort er ook nog bij. Ja, zeker. Weet je, en uh, ja, ik, ik, ben, ik ben dan uh, van de eind zestig jaren. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben er uh, zeker groot uh, mee geworden, dus. Ja. Ja. Ja, dat is het enige wat zeker is, wel ja. <laughs> dus, uh, is het ook wel een beetje muziek waar jij je eigen thuis kan voelen, denk ik. Uh, ja, ja, ja, daarom, uh, het is heel, heel uh, herkenbaar, zeg maar. Dus ja, uh, ja ik, ik, uh, ik, ik was sowieso al verwend uh, uh, Elvis uh, fan natuurlijk als, als kind zijn al. En uh, ja, toen die overleed, ja, vond ik dat heel erg natuurlijk. Ondanks ja. dat ik uh, toen uh, nog een jeugdig uh, kind was. Ja, uiteraard. En uh, ja, weet je, ja, ik, ik, ik Bill Heli in de comments, hoorde je natuurlijk ook dag en nacht voorbij komen. De Bee uh, Gees, ja, en uh, uh, uh, ja, al die oude muziek, heerlijk. Ja, ik, ik mag ja. er graag naar luisteren. Ja, ik ook, zeer zeker. Weet je, en, uh, ja. Ik, ik hoop eigenlijk dat je nou nog meer van dat soort uh, nummers eigenlijk vertolkt in het, uh, in het Nederlands. Nou ja, ik kan je één ding in ieder geval alvast gaan verklappen. Um, de plannen liggen al op tafel om weer een, een, uh, een nieuw nummertje te gaan maken. Wanneer dat precies uitgekomen, dat weet ik allemaal nog niet. Uh, ik laat het eerst even een beetje op zijn beloop nog met dit uh, nummer uiteraard. Ja. Maar um, ik wil dan wel eigenlijk, want dit is het begin... Hè. Het is een, een, een, een, ja, een nummer gemaakt op, Elf, op het nummer van Elvis Presley natuurlijk, Such a Night. En uh, ja, daar hebben we natuurlijk een Nederlandse tekst op geschreven, dus niet uh, vertolkt. Dus laten we dat even voorop stellen. En natuurlijk geprobeerd om dit nummer uh, met uh, zoveel mogelijk respect te behandelen. Hè, want het is ja. natuurlijk niet niks. Ja. Maar ik, ik wil wel in deze stijl gaan blijven, maar ik wil mm, geen cover meer uit gaan brengen in ieder geval. Okay. Dus uh, mijn bedoeling is wel om een beetje uh, nou, wat eigen muziek ervan te gaan maken. Maar wel lekker in een ja een beetje een uh, oldschool vibe. Ja, ja, ja, heerlijk. Ja. Ik kan niet wachten, Maris. Ik kan niet wachten zo. <lacht> Nou, ja, het, het, zal, het zal denk ik wel een beetje zo in, uh, in het voorjaar zijn, denk ik. Tegen, of tegen de zomer. Ja, ik denk, denk, het, uh, denk het wel. Het, het wordt voor mij sowieso wel een beetje een, een, een, een druk jaar. Ik heb al uh, behoorlijk wat boekingen ook weer staan. Ja. Met optredens. Uh, plus, ik ga het over een kleine vier maanden ga ik ook nog eens trouwen. Ook dus uh, het wordt een, een druk, uh, drukte van je welste. Ja, in, en, in ieder geval uh, hartstikke leuk, toch? Ja. Ja, nou zeker. We zijn ja. uh, lekker bezig met de voorbereidingen en alles. We zijn alles een beetje aan het afronden en doen. Dus dat scheelt natuurlijk dadelijk ook wel weer. En ja, en, uh, dan gaan we daarna weer eens even met een frisse blik uh, om de tafel met wat de, de producers de, ja. om natuurlijk weer wat leuks te gaan maken. Ja, dus, dus, je, dus je bent je bent wel trouw dan? Ja, we zijn ja. al een honderd trouw ja. geweest, zeker. Kijk, ja. kijk, is, nou ja, bij deze uh, ja ook uh, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, hartstikke ja, bedankt. Het is altijd een leuk vooruitzicht, zeg ik altijd. Nou ja, zeker. Alleen ja, het is, het is best wel acties. Hè. De, ja. uh, ik denk dat uh, best wel wat mensen erover mee kunnen praten natuurlijk. Wat je er allemaal tegenwoordig voor moet regelen en doen. Oh jee. vragen dan ja. je niet. Praat me er niet van. Ach, oh, er is <laughs> wel weer minder eraan. Maar ja, aan de andere kant denk je ook weer... Als je het dan allemaal geregeld is, zou het kunnen. er Nou, met frisse zin kunnen we er tegenaan. Ja, en uh, waar gaat de huwelijksezen toe? Wij gaan trouwen in uh, Schravenzande. Oké, okay. en, en uh, gaan jullie op huwelijksreis? Uh? Ja, we gaan ook nog op huwelijksreis. Zeker, we nou ja, trouwen 25 mei. En dan hebben we eigenlijk de maandag nog om even bij te komen. En dan gaan we deze uh, ja, s'avonds laat gaan we vliegen naar Bali. Voor ah, 18 dagen. Lekker. Ja, ja dus heerlijk. ik ben heel erg benieuwd. Ja, ja dat doe je goed. Ja, dat dacht ja, ik ook. Ja. Ik ben zelf enorm fan uh, van het Indonesische eten. Dus uh, ja, ja. En ik heb mijn je daar ook van kunnen overtuigen. Hoe lekker het eten is. En hoe prachtig Indonesië zelf ook is. Dat en ik wel weten. Ja, dat uh, Dus uh, ja, we hebben wel lekker wat, uh, wat leuke vooruitzichten in ieder geval. Ja, volgens mij waren, waren we daar uh, afgelopen uh, weken even, even wat uh, nadigheid, geloof ik. Hè? Met, uh, met beving of zo. Oh, dat heb ik helemaal niet mee ja volgens mij wel zoiets met balie of zo ja was het als het goed heb oké okay. ja. ja dat Wat was je nou, uh... dat hotel nog staan <laughs> nou dat zal toch wel nee ja, maar dat, dat, moet dat uh... het is uh, het is, uh, het is uh, ja weet je het is uh, eens in de in de tig jaar, uh, jaar gebeurt zoiets uh, een keertje ja dat is ook zo weet je dat, uh, dat hou je niet tegen de, de, dat is uh, moeder natuur die dat regelt ja, precies. Het, het gaat niet lang meer duren voordat we het hier ook krijgen hoor, denk ik. Maar goed. Ja, nou, uh, laten we hopen dat het nog lang weg blijft. Ja, <laughs> ja het is natuurlijk al genoeg, hè? Ja, toch. Hé, hey, maar, uh, Ja, uh, ik, ik, ik, uh, ik spreek je zo nog eventjes via de telefoon, want ik heb er nog even een vraagje aan je. Ja, tuurlijk. Er is altijd goed vragen, maar altijd de vragen staan altijd vrij. Ja, hé, hey, ehm... Um... Maar kunnen mensen jou volgen en vinden en TikTok, uh, social media's, uh, waar? Die gaan zeker weten. Nee, op TikTok ben ik te vinden, daar ben ik niet zo heel erg actief, moet ik zeggen. Maar mensen kunnen mij natuurlijk uiteraard volgen op Facebook en op Instagram. Nou, daar kun je maar herkennen aan dat blauwe vinkje. Ik heb wat meerdere accounts, helaas uh, zijn die allemaal gehackt. Dus daar heb ik zelf geen, uh, geen beheer meer over. Dus daarom ja. dat ik nu ook uh, ja, mijn account zeg maar extra beveiligd heb. Ja. Want uh, ik wil niet dat dat nog een keer gaat gebeuren natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen mensen, ga mij lekker volgen. Je blijft lekker op de hoogte van alles van wat ik doe. Van mijn optredens en noem het zo maar op. Dus dat is ja, ja ik zou het zelf natuurlijk hartstikke leuk vinden als, uh, als jullie mij willen volgen. Ah oké. Okay. Er is mij nog één vraag. En dat is... Kun jij het nummer zelf aankondigen? Maar natuurlijk met alle liefde. Lieve mensen, mijn naam is Maurice Groeneweg en dit is mijn nieuwe single, Mijn Lieveling. Hey, dankjewel Maurice. Blijf me vangen. Oh lieveling, je bent mijn liefste lieveling. Je bent een lekker ding, mijn hart dat open ging van jou, mijn lieveling. Ik heb bij jou gevonden waar ik al zo lang naar zocht.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 Wees ik helder in jouw ogen, echt het is ongelogen, ik heb alles afgebogen. M'n lieveling, je bent mijn allerliefste lieveling, dit. Je bent een lekker ding, m'n hart dat open ging van jou, mijn lieveling. Ik heb bij jou gevonden waar ik al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 zo geloven, ik heb alles afgebogen. Oh, mijn lieveling. Je bent mijn allerliefste lieveling. Oh jij ja, je lekker ding, mijn lieve lieveling ben jij geef mij jouw lach.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 Verder met mijn leven, dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn trouwen weer verdwenen en zal een droom ook weer bestaan? Ik zal die dag weer gaan omarven.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 Ga ik verder met mijn leven? Dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn tranen weer te benen. En zal een droom ook weer bestaan? Ik zal de dag weer gaan omarmen zie ik in één keer weer zo, zon Een antwoord zal ik niet gaan krijgen Dat blijft voor mij stil waarom. Blijkt voor mij een stil waarom. Lekker hoor. Jannes, en verder met mijn leven. Daarvoor hoorde je natuurlijk Maurice Groeneweg. Hey, ja. En waar ik ook heel erg fan van ben, dat is van deze jonge heer... Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. Entertainment for you. Teddy Swims en I'm It Over Bad Dreams. Entertainment for you. tot klokjes voor 7 uur. Blijven lekker bij. Sun is going now. Time is running now. No one else around. Geweldige zanger Teddy Swims en Bad Dreams hier bij CFM Entertainment View. Binnenkort uh, ja, hier weer in Nederland, uh, als het goed is in de Dome rond uh, ergens uh, in maart. Uh, ja, voor de juiste datum moet je even uh, ja, Google raadplegen. Hé, hey, um, ja, gewoon een geweldige zanger. We gaan naar Danny de Klerk en uh, hij heeft het over de Salsa. Het weer, de zaken bij ons thuis Ik had wel een moord willen plegen Ik dacht me kijken, ik ga niet meer naar huis Ik had zin in vakantie, de zon en het strand Ach je denkt wel, zo'n heerlijk paradijs Ik voelde een reis. ik was aan in het land Wat ik daar zag, dat was onwijs was dat?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 Wat was dat mooi om zich en zijn syfee? Danny de Klerk en uh, Salsa. Hey. Uh, we gaan zo bellen met uh, Nick Brinkhuis, want die heeft ook weer een nieuwe single. Maar eerst nog eventjes uh, Yves Berensen uh, samen met uh, Emma Heesters. En uh, alleen met jou, ja. Met jou. En we weten natuurlijk allemaal, Emma Heesters, ja, ernstig ziek, ja. Hopen dat het er allemaal uh, goed uitkomt. weer eens terug aan die eerste dag.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 Maak jij mijn zinnen af Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit gehad Prachtig nummer. Alleen met jou en uh, Yves Berens uh, en meisjes. is. natuurlijk, en uh, meisjes ook. Vanaf deze kant, natuurlijk heel versterkt. En uh, succes natuurlijk met uh, het herstel. En aan de telefoon hebben we Nick, Nick Brinkhuis. Ja, goedenavond. En uh, goedenavond, Nick. Hoe is het? Hi. Ja, hartstikke goed. Ja. Leuke nieuwe singelaar, dus uh, wat wil je nog meer? Ja, uh, zeg het maar. <laughs> ja, nou ja, ik vind het wel uh, prima zo. <laughs> ja, toch? Hé, hey, maar. Ja. Um, ja, hij is nu al een aantal weken uit. Ja, hij is er weer een paar weken uit. En ik heb hem al uh, lekker mee kunnen nemen tijdens de optredens. En ik moet zeggen dat hij, uh, dat hij daar ook uh, ja, heel erg lekker doet. Uh, de dansvoer stuift meteen vol. Ja. Als hij ingestapt wordt. Dus uh, ja, helemaal tevreden mee. Ja, ik zie nog wel dat hij, uh, dat hij goed op, uh, opgenomen wordt. Ja. Dus uh, nee, dat gaat prima. Ja, zeker. Helemaal blij mee. Hé, hey, en uh, ja, hoe ben je op dit nummer gekomen? Elke dag is een Fiesta. Nou ja, eigenlijk een klein beetje ja, de tijd waarin we nu leven. Veel oorlogen, veel, uh, veel nadigheid en zo had ik zoiets van uh, een klein beetje meer vrolijkheid uh, hè, in het leven maken. En, uh, ja. Ja, en toen, uh, ja, toen kwam ik eigenlijk in contact met Emile Hartkamp en uh, Norris Paddy daar, uh, de tekstschrijvers en de, en de, de producer. En uh, ik zei, nou ja, zo'n zo, zo, zo soort zo liedje zoek ik eigenlijk een beetje meer vrolijkheid. En toen, uh, ja, toen hebben we eigenlijk bezig geschreven, elke dag is een siesta. Ja, uh, waarom geen siesta? Ja, ja, dat komt nog. Dat is voor de zomer, hè? <laughs> dat is nog gekker keer Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, het is, het is een, een, lekkere, ja, een lekkere plaat. Ja, eh. dankjewel. Lekker, weer, ja, lekker ouderwets volks Nederlands liedje al zegt. Ja, dat, uh, Ja. Het ja, is even net weer wat anders dan wat je op het moment heel veel hoort, hè? natuurlijk, heel veel uh, accordeons en veel, uh, veel gestampen en uh, ja, dit is toch echt ja. weer een klein... Uh, ja, ik, klein... ik wou net zeggen, heel veel klein... stampen inderdaad. Uh... Precies, en dat, uh, ja, dat wou ik uh, ja, bewust ook niet, hè? Nee. Dat is, ja, dat is, op het moment is het heel veel. Ik zag het eigenlijk een beetje, ja, echt een beetje de Emil Hakkamp zout als het ware, en dat denk ik heel goed gelukt zo. Ja, Emil dat is aan we rots in het vak, dus uh, ja, <laughs> daar, daar ja, zit je wel goed. Dus... Daar zijn we ook heel blij mee, dat hij, ja. uh, dat hij met mij wil samenwerken. Ja, inderdaad. Nee, maar het is uh, inderdaad een uh, ja, goede kerel. En, ja. Uh, ja, uh, een goede producer, een uh, schrijver, noem het maar op. Ja, zeker. Echt kijk man. Maar, maar is zien van alles. Ja, zo ja. hebben we er natuurlijk nog meer, maar eh, het is een bepaalde genre moet je toch uh, in een bepaalde hoek zoeken. Ja, absoluut. Dat is er helemaal mee eens. Ik moet zeggen, normaal gesproken is Manfred Jongenelens, mijn, mijn vaste producer. Nou ja, nu dan een keer het uitstapje naar, naar Ja. En uh, ja, ze hebben het mij wel moeilijk gemaakt, zo wat ik nu met de volgende verklaven. Nou <laughs> <laughs> ja, ja het, het moet ook niet te makkelijk worden, zeg ik altijd. Nee, nee, inderdaad. Eh? Ja, <laughs> hey, maar uh, zit, zit er wel wat uh, nieuws aan te, aan te borrelen of... Uh... Ja, ik ben alweer uh, weer een beetje op zoek gegaan, alweer een beetje begonnen met, uh, ja, met dat schrijven en ik wil eigenlijk voor de zomer graag weer een uh, ja, leuke zomerse uh, single gaan brengen en uh, ja, daar zijn we druk mee bezig, even kijken met wie en wat, wat we dat we graag gaan doen. Ja. Ik wil wel heel graag zelf ook weer uh, lekker gaan schrijven, want dat doe ik eigenlijk normaal altijd en uh, ja, daar zijn we nu lekker mee bezig. Ja, wat heb je, schrijf je al je nummers zelf? Uh, ik probeer er sowieso altijd aan mee te werken en uh, de meeste singles heb ik zelf geschreven. Ja. Nou, Oké, okay. en dan vraag ik me eigenlijk altijd af, uh, hoe, hoe, hoe ben jij ooit begonnen met, uh, met het zingen? Ja, eigenlijk een beetje met de paplepel uh, ingegoten, zeg, uh, zeg ik altijd. Uh, ja, de, de, ja, vroeger werd veel Nederlandse algemeen muziek bij ons uh, thuis gedraaid, opgegroeid tussen de... Geheime piratenzenders zoals, uh, waar we altijd waren. En dan, ja. Ja, dan is het eigenlijk snel uh, gebeurd dat je besmet raakt met het virus. Ja, ja geweldige tijd was het ook. Dat, dat moeilijk, <laughs> moet ik toegeven. Ja, dat is geweldig. Hier, ja, hier in het oosten van het land uh, hebben we het natuurlijk nog steeds. Vanavond gaan we ook weer naar zo'n gezellige, uh, zo gezellige geheime zender toe om daar optreden te, te doen. Ja. Het, is altijd, het is altijd geweldig. Uh, veel mensen komen erop af, helemaal de laatste tijd, want het is er helemaal vast. En het is gewoon uh, hartstikke leuk. Ja. Nou ja, ik, ik hoop dat het uh, ja, mag blijven bestaan, laten we het zo zeggen. Ja, dat wordt wel steeds moeilijker gemaakt. Dat, uh, dat, is wel, uh, dat is wel een beetje jammer. Maar goed, dat is ook altijd een... Uh, hè, dat, is, dat, dat is nou net wat het ook een beetje leuk maakt. Ja, ja, ja. Dat het een beetje stiekem is. Een beetje, een beetje spannend houden. <laughs> ja, precies. Ja, daar, ja. ja daar is, ik, ik zeg het, ik ken het gevoel. En, uh, ja, ik, heb met, ik kijk er altijd met plezier naar terug. Ja, dat is het is toch. Het is hartstikke leuk. Hé hey Nick, um, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, via alle social media eigenlijk, uh, Instagram, Facebook, uh, TikTok, uh, van alles hebben we. En natuurlijk via de website www.nickbrinkhuis.nl Oké, okay, en uh, dan rest mij nog één vraag. Kondig jij het nummer aan? Gaan we doen. Mijn naam is Nick Brinkhuis en hier komt mijn nieuwe single. Elke dag is een fiesta. Hé, hey, dankjewel Nick. Hé, hey, dankjewel hè. Hé, hey, goed weekend en uh, geniet ervan hè. Kom goed, hoor. Hoi, hoi. Hoi.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 Ja, elke dag uh, ja, is er Fiesta en dat allemaal. Uh, ja, van Nick Brinkhuis. En wij gaan uh, eventjes uh, lekker naar uh, Armen van Buren. En uh, je kent het vast nog wel, dat nummer, als je het wil doen. Want we uh, hebben even. Ja, dacht het alweer. Ja, alle, alle, alle, allerbeste hits. Allerbeste hits. En die hoor je hier gewoon. Allemaal. Allemaal. Entertainment for you. Ik ben Armin van Buren en dit is mijn nieuwe single met David Guetta, In the Dark. a bigger planet, and I know what's on the surface, but the final man, we the eye of a hurricane, you're my saving grace, healing is a destination, I'm still on Armin van Buren, en David Guetta en in The Dark. Heerlijk nummer. Dit is Robert van Hemert met Kimberly Fransens en Ik zal er zijn. Wanneer het donkerste in je hartje gevangen houdt. En de kleur in je leven nog slaapt. Weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterker maakt. En als de winter je gevoel nog verder kouder maakt, en de wereld je even niet zint, vertrouw dat al het geluk wat jou nu ontgaat, jou weer vindt. En had de wereld je even niet bij, weet jij mag altijd. De nieuwe van Robert van Hemert en Kimberly Francis en ik zal er zijn. Ja, dit was eventjes het laatste plaatje, want we gaan naar het nieuws toe van zes uur. Dus ik zou zeggen, tot zometeen na het nieuws. Blijf er lekker bij het voor u. Ik zou zeggen, alvast eet smakelijk. Ik weet het is soms lastig als... Jij iets meer verandert, maar ben het wel eens. En meer dan ik geef, ik hoor wat je zegt. En ik doe wat mijn best, want ik weet dat je mij zo laat vallen als ik niet veranderen, Geef het even tijd probeer elke dag een beetje Steeds meer bij jou te zijn Wel verlies ik mezelf soms even Je weet het kost even tijd Maar ben het wel eens Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5